7 uur. De Radio 1 Sport Zone. Carrasso en Tom van het We gaan zo naar China kijken of ze daar tevreden zijn met de resultaten in Londen. We moesten de eerste prijs wel aan Amerika laten. In de medaillespiegel. We gaan eens horen wat ze allemaal van vinden. Na het NOS-nieuws natuurlijk. Het NOS-nieuws van 7 uur met Rachid Finch. Goedenavond. De Egyptische president Morsi heeft legerleider Tantawi ontslagen. Morsi maakte het ontslag bekend op de Egyptische staatstelevisie. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Die uh, machtsstrijd tussen de moslimbroederschap, waar president Morsi vandaan komt, en het leger, die zat eraan te komen. Alleen waar, wanneer en op welke manier, dus dat was een uh, raadsel. En...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 ziet er niet naar uit dat de brand invloed heeft op de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen, die om tien uur begint. Via Dorivel virus, dat bekendheid kreeg doordat het computers bij onder meer de overheid heeft geïnfecteerd, zijn van zo'n 550 Nederlanders bankgegevens gestolen. Dat meldt het Nederlandse onderzoeksbureau Digital Investigation. Meeste gegevens zijn afkomstig van klanten van ING. In een persbericht zegt ING dat momenteel onduidelijk is of de gestolen gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. Landskampioen Ajax is het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een gelijkspel. In de Arena werd het 2-2 tegen AZ. Van der Wiel en Siktorsson scoorden voor Amsterdam. Altidore scoorde 2 maar voor Alkmaar. FC Twente boekte een ruime overwinning tegen Groningen. In eigen huis werd het 4-1. Feyenoord won met 1-0 van en in Utrecht. Van NEC won met 2-0 van en in Heerenveen. Vitesse-Ado eindigde ook in een gelijkspel. In Arnhem werd het 2-2.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. We praten zo over de prestaties bij het roeien en het judo. Eerst de verontwaardiging over het geweld opnieuw tegen de hulpdiensten. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carrasso. Want wat gebeurde er vannacht precies? Ambulancepersoneel in uh, Noordwijk heeft de hulp van de politie ingeroepen. Dat gebeurde na een verkeersongeluk. De politie trok uiteindelijk de wapenstok, moest charges uitvoeren tegen het publiek daar. Mark Hamer ging aan het eind van de middag naar Noordwijk om te kijken wat daar nou gebeurd is. De grens, het uitgaansgebied in Noordwijk. Er hangt een vredige sfeer van mensen die komen uitpuffen, nog een biertje drinken, nadat ze de hele dag op het strand hebben gezeten. Maar gisteravond moet het hier behoorlijk uit de hand zijn gelopen. Althans, dat zegt de politie. Esther Straathof, zijn woordvoerster en vertelt de lezing van de politie. Er was een aanrijding tussen een voetganger en een bromfietser. En de bromfietser die is daarbij gevallen. En dat leek in eerste instantie ook heel ernstig. Zwaar hoofdletsel, daar dachten we aan. Uh, op datzelfde moment gingen die uitgaansgelegenheden sluiten. Dus dan stroomt al het publiek de straat op. En ja, toen werd het gewoon heel lastig om uh, de weg vrij te maken voor de ambulancebroeders. Zodat deze het slachtoffer konden helpen.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 de lezing van de politie. Op straat, voor de kroegen, kom ik een meisje tegen... die een hele andere lezing geeft van wat er zaterdagavond is gebeurd. Ik heb het scooterongeluk zien gebeuren. En toen, daarna, wat er toen is gebeurd... Um, dat uh, de uh, eerste politie, die jongen, begon te helpen. En tuurlijk komen er dan mensen op af. Er gebeurt een ongeluk. En...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 Je zegt zelfs, uh, de politie misdroeg zich. Nou ja, van wat ik heb gezien, vind ik dat de politie best wel hardhandig is geweest. Terwijl dat misschien niet nodig was. Ik bedoel, Zoals? Er stond een jongen in, uh, in die toiletten. Die stond net even zijn hulp uh, dicht te doen. Want die uh, stond in het openbaar toilet. En dan vervolgens wordt hij eruit getrokken en op straat gegooid met nog een wapenstok erachter. Ja, ik vind dat nergens op slaan. En de linie... Daartussen, tussen de menigte en de linie was gewoon elke keer iets van vijf meter afstand. Dus er is niks gebeurd qua geweld tegen politie of ambulancebroeders die, niet, uh, die gehinderd zijn. Of wat nou. Dat is niet gebeurd. Je hebt het allemaal kunnen zien? Je hebt het gefilmd zelfs met ik je telefoon? Ik heb het zelfs gefilmd met mijn telefoon. Het staat nog niet op YouTube. Uh, maar uh, ja, ik weet niet. Ik vind het belachelijk in ieder geval. Jij zegt de lezing van de politie klopt gewoon niet. Nee, ik vind van niet. De reacties in Noordwijk op die gebeurtenissen gisteravond. We gaan eens dus even een aantal landen een beetje checken hoe de Olympische Spelen daar zo al beleefd zijn. De afsluiting van die Olympische Spelen straks om tien uur. En langs een aantal hoofdrolspelers gaan wij eens even beginnen in China. Karen huis. goedenavond. Goedenavond. Ja, dan zeggen wij China natuurlijk het land waar vier jaar geleden die Spelen eh, ook tot een ongekende hoogte en uh, succes kwamen. Hoe zijn die Spelen ja. nu in China beleefd? Nou, opnieuw met enorm veel enthousiasme en natuurlijk een flinke doodstrot voor het vaderland. En uh, ja, de vorige keer, zoals je al zegt, werd het hier georganiseerd. En de dus Spiekem deed iedereen hier wel aan een soort van, ja, hoe zou je het noemen? Vergelijkend waren onderzoek. En als je de Chinezen op de man afvraagt en dan een beetje doorvraagt, dan zeggen ze ook eigenlijk wel dat het uh, vier jaar geleden beter en groter was dan het nu in Londen is. En wat Vindelijk vonden zij daar met name dan? Want bijvoorbeeld de opening, als je die vergelijkt... er kwamen bijna twee verschillende culturen naar voren in die opening... Hè? van vier jaar geleden ten opzichte van die van nu. Precies, daar sla je de spijker op zijn kop. Het was vooral de opening waar ze dan op doelen. En tijdens de opening was ik in het vogelnest, waar dus vier jaar geleden de opening was. En daar hadden ze ook dit keer weer alles aan gedaan... om vier jaar later, vier jaar na dato een groot evenement neer te zetten. Dus daar was een voetbalwedstrijd gaande. En wel tussen Manchester City en Arsenal. En ik zat daar op de tribune in een stromende regen... tussen duizenden Chinezen. En het was een, ja, een mooi evenement, mooi om te zien. En als je nu kijkt naar de prestaties van China op deze Spelen... als je het hebt over sport... heeft China een beetje aan de verwachtingen voldaan? Ik weet niet of zij ook een bond hebben... die een medaillespiegel van tevoren vaststelt... Ja, er worden inderdaad altijd wel verwachtingen geschept. Maar um, wel opvallend was dat in de week voor de opening van de Spelen, de Chinese chef de mission, mag je hem maar noemen, eigenlijk zichzelf al in een soort van um, underdog-positie manoeuvreerde. Om te zeggen dat het aantal medailles wel zou kunnen tegenvallen, in vergelijking met Via jaar terug hier in Peking. En ja, dat is ook dus wel gebeurd. Ze staan momenteel, de actuele stand is, als ik het goed heb, tweede. Tweede, ja, Staten. ja. Ja. Dus dat is toch wel echt een beetje een... Uh, ja, pijnlijk wil ik het niet noemen, maar het is wel een, uh, een tegenvaller. Um, ja, je, je moet je voorstellen, sport is hier nog altijd van enorm groot belang. Ook voor die atleten zelf, die van jongs af aan echt gedeeld worden... voor één ding, namelijk een Olympische medaille. Ja, en dan, um, dan is tweede staan in de spiegel toch wel uh, ja, tegenvallend, kun je het wel noemen. En, en als je met Chinese bril kijkt hè, naar de prestaties... wat was voor jou dan het meest opmerkelijke moment... Ja, dan moet ik toch eigenlijk wel meteen terugdenken aan wat hier dagenlang groot nieuws was. En dat was uh, de hordeloper Lu Xiang. Dat weten jullie waarschijnlijk nog wel, maar dit land was echt massaal in de rouw vanwege het feit dat die man die ooit op de Olympische Spelen in Athene goud won, ooit nog eens een keer wereldkampioen werd en toen voor eigen publiek via terug in Peking moest opgeven omdat hij een blessure had. Nou, nu wilde hij die wraak via laten en wat gebeurt er bij de eerste horde? Hij gaat onderuit. Nou ja, dat was echt huilen geblazen. De auto Olympisch kampioen. In hoeverre is hij hersteld van die Achillespees klachten? En Sedok vertrokken vanuit baan 8. Sedok valt, Shang eruit. En Sedok daar gaat mee met Andy Turner. Andy Turner, Yushang en Nurudin, de Nigerianen. Nummers 1, 2 en 3. Ja, Turner door met 13,42. En Sedok zit erbij. Maar wat is dit toch een drama voor deze ja, Yushang? Ja, Zo'n geweldige atleet, een grote ster in eigen land, en in 2008 ging het dus mis. En nu gaat het vier jaar later weer mis. Weer mis dus, want en, en in China zelf, hoe reageerden ze daarop? Ja, dat was echt heel bijzonder om te zien, want de Chinese Dione de Graaf, mag je haar wel noemen, die brak echt in tranen uit. Uh, Dong Rina heet ze, zij is van de Chinese CCTV. En uh, zij vertelde dat de vader van Liu Xiang hen nog had gebeld van tevoren, de avond van tevoren, met de vraag, vraag alsjeblieft niet naar zijn blessures, want dat zou de druk te veel opvoeren. Uh, ja, en toen ging het dus weer mis en toen, toen brak ze voor de camera echt in tranen uit. Ja, legendarisch. Dan was er natuurlijk ook um, iets wat vervelend was voor China. Het badminton incident, waar ook een uh, Chinese uh, koppel bij betrokken was. Hè. Hoe is daarop gereageerd? Ja, inderdaad, ik was al bijna vergeten. Um, nou, het wij, niet, die hoor, die vijf... wij niet hoor, wij niet. Nee, jullie niet. Uh. Goed dat jullie me even aan helpen ja. herinneren. Maar ja, ja die wedstrijd was natuurlijk niet helemaal volgens de Olympische gedachten. Verliezen omdat je dan in de kwartfinales van het Olympische toernooi een gunstige tegenstander treft. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. En je zag ook dat de hele tribune riep boer omdat ze de shuttle met opzet in het net sloegen. En uh, ja, dit koppel is dus door de badminton federatie, de Chinese koppel, uit het, uh, uit het toernooi gezet... En ja, ook, ik moet zeggen dat dat ook in China wel echt als een schandaal werd ervaren. De rolfcoach ging ook echt door het stof, die maakte officieel excuses. Maar ja, die speels, Xu Yang en Wang Xiaoling, die vonden toch eigenlijk dat ze meer slachtoffer waren geworden van, van een nieuw slecht speelsysteem. En een van die speelsters die twitterde dus ook echt heel dramatisch naar afloop. van, jullie hebben met z'n allen mijn droom vermorzeld. Dus dat was een treurig moment. En, en ver, ver, verschuilen die speelsters zich achter dat ze een soort opdracht van hun coaches en hun federatie hebben gehad... of wordt het helemaal in de schoenen van de speelsters geschoven? Nou, um, die speelsters zelf die zeggen toch echt dat het aan het speelsysteem ligt, inderdaad. Die coach daarentegen die zegt van, ja, ons, ons optreden was ook echt beneden alle maat... en dit is niet in de gedachte van, van de Olympische Spelen. Dus die um, maakt ja. inderdaad officieel excuses. Maar er zit dus een verschil, dat klopt. En dan nog iets, uh, Karin, wat uh, op de hele wereld indruk maakte. Uh, Jeugdjournaal heeft er gesproken. De, de 16-jarige zwemster Ye Shiwen Twee keer goud heeft ze gewonnen. Eigenlijk uit het niets. Wordt zij nog ergens groots gehuldigd in Peking? Nou, ja, um, zij wordt inderdaad, als ze terugkomt, net nou, zoals alle andere atleten, wordt daar natuurlijk wel aandacht aan besteed. Maar een grote huldiging is niet zoals we dat in Nederland kennen. Dat gaat hier op een andere manier. Ja. En ja, um, het was wel een bijzonder, heel bijzonder nieuws. Ze zwom zelfs harder de laatste, het laatste baantje dan de mannen. Ja. Dus ja, dat is, dat is wel opmerkelijk. En wat ook heel opmerkelijk was, was meteen die geruchten rondom doping daaronder, hè? Ik denk dat jullie dat ook nog gehad hebben. Ja, nou, uh, zeker, hè? zeker. En daar nou, was China woedend over, hè? Ja. ja, woedende reacties. Ik was op dat moment in Shanghai en daar liep een, een groepje jonge Chinezen, ongeveer van dezelfde leeftijd als hier Wen en zij zeiden echt van, nou dat is alleen maar de buitenlandse pers die China zwart wil maken. Ze hebben gewoon een rotsvast vertrouwen hier dat de atleten schoon zijn en dopingvrij. Dus die verantwaardiging was uh, erg erg groot. Ja, en je, je kan je dat ook afvragen, want net zoals alle andere spelers en deelnemers en atleten... is iedereen daar ontzettend vaak getest op doping. En ja, uit al die staaltjes is nog niks naar buiten gekomen. Dus misschien kan ze gewoon wel heel erg hard femmen. Dat kan de Ranomi komen met Jojo natuurlijk ook, dus ja, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Nou, wij zijn blij dat we jou even hebben kunnen spreken om een toelichting vanuit dat grote China te horen. Tweede inderdaad in de medaillespiegel. Maar onverminderd trots in de Olympische traditie. kns je dankjewel. Dan uh, terug naar de Nederlandse voetbalcompetitie. Landskampioen Ajax verspeelde kostbare punten in de thuiswedstrijd tegen AZ. Bij een 2-2-stand leek Ajax nog terug te komen. Door Theo Jansen, maar goed, de bal verdween uiteindelijk in het zijnet. Bert Maalderink praat met, uh, uh, met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Jij dacht ook dat, je hem won, dat jullie hem wonnen, hè? Nee, helemaal niet. Ik heb nog... Dat schot van Jansen. Nee, ik, ik, ik zag hem eigenlijk al uh, naastgaan. Uh, ik denk juist voor degene die aan die kant van de tribune zat... dat het wel heel verleidelijk was dat je dacht dat hij erin ging. Er sprongen mensen elkaar al in de armen. Ja, nou dat weet ik niet. Maar... Op de tribune dan? Ja, zeker. Dat zag ik ook in de herhaling op, het, op de schermen. Ja, we hebben alles of niks uiteindelijk gespeeld en uh, we hebben toch nog een puntje overgehaald. Ben ja, je er dan tevreden mee? Of denk je van ja, hoe kunnen we dat zo weggeven in de eerste minuten na rust? Ja, nou ja, dat, dat zullen we gewoon weer uh, moeten evalueren. Ik, ik heb natuurlijk wel die goals uh, in mijn hier, maar ik moet, uh, wat er allemaal fout gaat... Ja, de eerste keer, uh, is misschien wel het makkelijkste. Uh, dat je de eerste helft elke duel van uh, Altido wint. En de tweede helft denk je dat je meer weer even wint en dan win je hem even niet. En, uh, of dat uh, concentratie is of... Uh, Gemakzucht weet ik niet, maar uh, ja, je mag je niet zo laten verrassen natuurlijk. Vooral als jij de, op dat moment een van de laatste spelers bent. En, uh, dat hebben we niet goed gedaan en uh, binnen tien minuten sta je met twee in achteren en dan uh, kregen ze nog een kans met, met Berends. En daarna hebben we gelukkig het wel weer opgepakt en we weer uh, gecontroleerd. Alleen uh, het is zo zon dat je in tien minuten, en ik geef nog aan iedereen, let nou op de eerste kwartier, dat is het, het, meestal het gevaarlijkste. En, uh, ik had beter kunnen zeggen, let op de eerste vijf minuten. Maar ik denk dat Verbeek de week wel zeker ook even heeft gezegd... van uh, jongens, uh, de meer op aanzet dan. Ja, maar dit was niet echt de meer op. Dit was gewoon een, uh, een bal naar voren. En, uh, wel met een goede loopactie van Altidore. En een fantastische actie uiteindelijk. En de tweede vind ik gewoon een hele mooie, mooie goal. Uh, soms kan je ook gewoon applaudisseren voor een mooie goal en dat was hem, het was één keer raken Altidore, die laat hem achter zijn standbeen misschien dat is, uh, of, uh, Martens of meer uh, gedekt had moeten worden om die bal niet zo makkelijk mee te geven weer in Altidore, en daarna maakte hij hem fantastisch af en uh, dat kan gebeuren en daar heeft uh, AZ heeft dat genoeg laten zien, ook vorig jaar dat ze die kwaliteit uh, in zich hebben alleen ik vind, uh, we geven die eerste goal en dan uh, geef je, je je geeft hun iets zeg maar om uh, ja, een soort moed die, die ze eigenlijk helemaal niet hadden. En, ja, want agressiever deed ze ook niet echt, vond ik tenminste met storen, want we kwamen er eigenlijk steeds uh, goed uit. Alleen uh, ja, die momenten die we scherp moesten zijn, die waren er even de eerste vijf minuten niet. Frank de Boer, in immer realistische trainer van de landskampioen 1-1, of 2-2 dus, ieder één punt hielden ze over AZ, weer op voorsprong in Amsterdam, weer werd het gelijk. Bert Maaldering praat erover met de trainer van AZ nu, en dat is natuurlijk Gert-Jan van Beek. Ben jij nou tevreden? Nou, ik denk dat uh, uiteindelijke uh, eindstand, uh, gezien de hele wedstrijd wel, uh, wel terecht is. Je hebt natuurlijk in de 83 minuut hoop uh, als je 2-1 voor staat en ook kijk naar de tweede helft, uh, ja, dat je dat weer vasthouden. Maar de eerste helft uh, vond ik Ajax uh, beter. Uh, ja, wat, wat gebeurde dan nou? Want jullie hebben uh, geen enkele kans gehad, maar Ajax ook erg verdedigend na die goal. Wat, wat was dat nou allemaal? Nou, wij hadden ons voorgenomen om Ajax vanaf het begin onder druk te zetten. En, uh, en dat lukte niet. En dat is ook een kwaliteit van Ajax, die deden dat goed. Uh, aan de andere kant moet jij naar jezelf kijken. De momenten dat we dat deden waren ze niet goed. Uh, daarin uh, waren we ook niet fanatiek genoeg. Uh, dus dan deden we het half. Ja, en, en dan heb je geen succes. Dus dan gaat dat ook mentaal doorwerken. Dan loop je elke keer achter de bal aan, achter de feiten aan. En ze brachten elke keer hun beste man eigenlijk achterin aan de bal. Dat was van de wiel. Dat doelpunt was een beetje lucky, maar afijn, uh, hij is gewoon bewust op goal en dan kan hij er een keer zo invliegen. Uh, dus ja, in plaats van dat we dan ook niet meer druk gaan zetten al wiel op een ander muur gaan druk zetten. Want met drie man voorin dat wou niet, dan moet je meer vanuit de as van het veld gaan druk zetten. Iets meer inzakken. Ja, en dat, dat kregen we niet voor elkaar, dat deden we niet. Nou ja, daar hebben we het in de rust over gehad. En uh, ook aangeven dat er toch heel veel ruimte ligt achter de verdediging bij Ajax... Dat ze kwetsbaar zijn op snelheid, En met name aan de linkerkant. Hè, want daar zwerft uh, Maarten die zwerft wat. Ja, dat. Ja, dan is natuurlijk fantastisch als dat in de eerste 10 minuten ook twee keer uh, een doelpunt uh, oplevert. En ik denk dat we daarna een fase hebben gehad waarin we zeker voetbal mee konden maar daar ik zo niet beter waren. Ja, dan ga je toch uh, het laatste kwartier een Ajax krijgen. Wat, uh, wat uiteindelijk niks te verliezen meer heeft. en, uh, en op het nu gaat, uh, wat meer opportun gaat spelen. Wij worden teruggedrongen. Ja, dat is meestal niet zo verstandig, maar soms kun je ook niet anders... omdat een tegenpartij daar, daartoe in staat is. En ja, dan valt zo'n goal nog in de 83 minuten. Maar dat is een ongelooflijk iets wat 45 minuten lang niet lukt. Uh, de rust is nog niet voorbij. Of binnen vijf minuten meteen twee keer wel. Is dat nou de invloed van een coach? Of werd het team ook ineens wakker? Nee, dat, dat, dat, daar zag ik mezelf te veel eer naar me toe. Natuurlijk uh, hebben we het in de, in de pauze wel over een aantal dingen gehad en daarbij als coach ook verantwoordelijk voor. Hè, maar om nou te zeggen van uh, vanuit die speech, uh, die, die, die tactische ingreep uh, hebben wij die twee goals gescoord, dat, dus, uh, dat vind ik wel te veel. Van het goede, maar het was wel zo dat we één uh, fanatieker waren... twee uh, daardoor ook goed uit de startblokken verschenen... en drie met een iets andere strategie uh, de tweede helft hebben gespeeld. Nou ja, dat pakt er goed uit. Bij de realistische coaches aan het woord geweest over de puntendeling. Ajax AZ 2-2. Dan gaan wij uh, terugblikken op het Olympisch roeitoernooi. En wie weet is dit wel een boot waar we tijdens dit Olympisch roeitoernooi nog wel iets van gaan horen.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 we ze te kort. Je hebt uh, vier of tien jaar, net hoe je het wil zeggen, elkaar toegewerkt naar, naar een grote prestatie. En dat, dat bouwt uh, de afgelopen weken op naar dit ene moment. Uh, deze zes minuten waarin alles moet gebeuren. En uh, ja, dat moet beloond worden met de medaille. En als dat niet gebeurt, dan, uh, dan is dat heel, heel pijnlijk, heel diep. En uh, sommige mensen komt dat er meteen uit, anderen wat later. Maar uh, dat het iedereen uh, pijn doet, is duidelijk. Nederlanders komen daar seconden achteraan.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 Deze cyclus was echt het zwaarst en hier heb ik het echt het meest voor afgezien. En iedereen heeft hier het meest voor afgezien. Ik heb op een gegeven moment uh, ging ik huilend naar trainingen toen, omdat ik gewoon zo moe was. Maar het, komt allemaal, het valt allemaal op zijn plek hier. Het viel op, uh, op zijn plek. Brons was het voor de vrouwen achter Ragnar Niemeyer. Jij uh, was bij het roeitoernooi hier in Londen. Meer dan 400.000 toeschouwers. Het was de beste roeiregatta ooit. Maar ja, brons alleen, dat was toch wel een beetje een tegenvaller, hè? ook al zat er een gouden randje aan. Uh, ja, en als ik dat dan terughoor, denk ik, ach, het had met dat gouden randje misschien ook wel iets minder gekund. Maar goed, dat is dan blijkbaar ook het enthousiasme van het, uh, van het moment. Er is veel geboorte gebeurd in die vrouwen, acht een hartritme probleem bij de slagvrouw. Uh, een hernia-operatie geweest, kortom, er zijn wel wat dingen geweest die daar dan voor zorgen. Ja, het is maar een beetje hoe je er tegenaan kijkt ook hoor, want normaal gesproken is Nederland een sterk roeiland. Nog een gouden medaille voor Marit uh, uh, Marit van Eupen, kerst van de Kolk in 2008 in Peking. En ja, deze keer waren de ambities ook niet zo hoog. Maar je hebt wel in je achterhoofd altijd het idee... en dat hebben toch ook de mensen wel, heb ik het idee. Hé, hey, we gaan weer roeien, we gaan weer medailles halen. En wat dat betreft... Ja, is het wel een toernooi wat uit de toon valt en uh, er zal nog wel wat uh, over nagesproken worden. Dat is een ding ja, dat zeker Ja, zeker, zeker. Vandaag ook. Hè? Want het was niet alleen bij roeien, ook bij judo was dat het geval. Uh, vandaag uh, begon de chef de mission, technisch directeur van NOC NSF, Maurit Hendrik er al over. Die zei er moet echt iets gebeuren bij die bonden. Nou, dat is zeer zeker zorgwekkend, want die, die hebben niet aan de, aan de verwachtingen voldaan. En dat zijn wel degelijk sporten die, uh, die dat zouden kunnen.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 Maurits Hendricks, eh, Niemeyer zegt ja. het allemaal heel netjes, ja. maar zijn boodschap is wel ja. helder. Uh, is het ook een, uh, nou, bij een observatie, daar moet daar echt wat gaan veranderen? Nou ja, hij zet natuurlijk op, op een nette manier eigenlijk de zaag erin. Ik bedoel, als je begint over de structuren, over de cultuur die er blijkbaar heerst en over ja, het gebrek aan uh, professionalisme, waar die denk ik ook een beetje op doelt. Het elkaar uh, ja, toch de hand boven het hoofd houden, niet uh, de waarheid durven vertellen, niet hard durven ingrijpen op het moment. Dat het nodig is, het is even vrij vertaald, maar daar heeft hij ja. het over... Ik bedoel, hij dreigt met het intrekken van misschien wel financiële middelen. Er is meer dan ooit uh, in de roeisport geïnvesteerd. Er zijn meer trainingskampen geweest dan ooit. Uh, er zijn meer mooie uh, ja, fantasieverhalen verteld dan, uh, dan ooit. Maar, maar wat moet daar dan in veranderen? Kunnen, kunnen ze harder trainen? Kunnen ze anders trainen? Nee. Kunnen er be ik bedoel, nee. waar, waar zit de rek in? Je moet denk ik, het uh, opsplitsen in twee verschillende dingen. Je hebt te maken met uh, de roeiers. Die werkelijk twee, drie keer per dag maandenlang uh, op die bosbaan... daar smorgens vroeg aankomen, smiddags uh, nog steeds te vinden. Zijn die heel erg hun best doen, die echt, nou ja, misschien harder kunnen, ik weet het niet, maar niet veel in ieder geval. meer. Nee, Alleen... maar als je, als je net een van die roesters hoort die zegt: ik ging huilen naar nou ja, de training omdat alles. ik zo moe was, dan denk ik, volgens mij is dat niet de bedoeling. Ik heb geen topsportbedreven, maar dat lijkt mij geen goede situatie. Nou ja, goed, het geeft in ieder geval aan dat, dat, dat de kling, die mensen bijna over de kling zijn gejaagd, dat er in ieder geval hard gewerkt is. Maar misschien gaat het er wel om de structuur die erachter zit. Ik bedoel, het verhaal van die Hollandacht is natuurlijk al een aantal keren verteld, dan kom je bij de Mannen terecht. Ik bedoel, als je uh, vijf weken voor de Olympische Spelen... een, een boot inruilt die tonnen heeft gekost... Uh, als je de opstelling van die boot volledig door elkaar hustelt... als je uh, zes weken van tevoren uh, je coach en zijn assistent eruit gooit... dan heb je natuurlijk een dramatische voorbereiding. En is het verhaal achteraf... ja, we hebben die laatste weken heel hard gewerkt. Ja, dat kan zijn. Maar als je dat nou eens een half jaar eerder had gedaan... of een jaar eerder, toen die verhalen van die roeiers ook al doorcijpelden... ja, dan... Uh, dan was het misschien allemaal wel succesvol geweest. Dan had je misschien wel die halve seconde gehad. Je hebt geen uh, garantie natuurlijk. En de, de, misschien bedoelt Hendricks ook wel een beetje op het feit dat uh, er niet... Uh, eerlijk geweest uh, is dat, er niet, dat er, uh, mensen durven niet te zeggen dat er gefaald is. Ik heb nog eens even gekeken naar wat René Meijnders bijvoorbeeld allemaal heeft gezegd. De technisch directeur. En het is echt een, een vriendelijke man. Ik komt hem altijd tegen bij de supermarkt. Niks mis mee. Maar bedoel, het zit heel dicht bij elkaar. We zitten er Belangrijk detail. Ja, zeker. Bedoel, het geeft aan dat je op menselijk niveau goed met elkaar bent. Maar een halve seconde erachter ga je die race nog een keer varen... dan komt er een andere winnaar. De voorbereiding was het probleem niet. Ja, het maar... zijn allemaal dingen die gewoon... Nou, en de wind, hè? En, dat, maar, de maar, wind, dat heeft maar, ons maar, wel een beetje gestoord. Dat ja. ze de hele tijd zeiden, we hadden een verkeerde wind... Ja, ik, ik, ik heb toch wel het idee dat, dat dat niet bij iedereen er zo uitkwam. Dat dat niet echt als het grote excuus is, is aangewend. Ik bedoel, je hebt een lichte mannenvier gehad. Dat was misschien een beetje een stuntboot van tevoren. Veel talent, ooit al bijna een keer een WK-medaille. Aan de andere kant nooit op het podium geëindigd. Dus geen enkele garantie. Ja, die zaten in de slechte baan. Toen kwam ik s'avonds in het Holland House kwam ik John Volkner tegen, hun coach... En ik zeg tegen hem van, joh, wil je er nog even over praten? Want ik had hem eigenlijk op de baan niet gezien, teleurgesteld. Toen zegt hij, oh, wind, wind, wind, that's the story. Nou ja, toen stond er iemand van de Groeibond bij. Die riep, John, hoe kom je daar in vredesnaam bij? Dan had je maar moeten zorgen dat je in de halve finale... dat je hard ging, dan had je vanzelf een gunstigere baan gekregen. Want zo werkt het ook. Je krijgt de slechtste banen op dat moment. Uh, Ma met de maar ministerie. nog even naar de toekomst, Nou, ja. Wat moet daar echt veranderen in jouw opzet in, in het programma zeg maar, in vier jaar? Wat, wat is de belangrijkste sleutel waar Maurits Hendricks aan wil gaan draaien? Zeg maar. nou ja, goed. Ik vind dat je wel altijd een beetje moet oppassen... als je daar niet elke dag over de vloer komt... om het niet allemaal heel makkelijk beter te weten. Maar goed, wat je kunt concluderen is het feit dat daar verkeerde coaches zijn geweest... dat daar verkeerde trainingsmethodes zijn geweest... dat die samenwerking met DSM... Die zoveelbelovend is aangekondigd, daar is over gelogen gedraaid gedaan, dat dat niets heeft opgeleverd. En dat uiteindelijk, omdat de relatie met zo'n sponsor goed moet blijven, ook voor het totale NOC dat die jongens de waarheid niet kunnen vertellen... dat ze niet durven zeggen dat het materiaal niet goed is... dat er een vader een boot moet kopen voor een halve ton een maand van tevoren. Ja, dat dat cultuurtje weg moet. Als je echt wil presteren, zal je naar het Amerikaanse systeem moeten... met heel veel trainen, de beste mensen uitselecteren... Uh, ja, en, en de beste middelen beschikbaar stellen en ook de beste coaches. En ja, Wat dat betreft is er nogal wat mis. Het materiaal is niet goed, coaches zijn niet goed. Uh, nou ja, ik ga zo nog maar even door. Oké, okay, maar Komt Ragnar, even heel kort. Ja. Uh, aan Niger hoeven we ook niet echt een voorbeeld te nemen, uh, nee, dat lijkt me niet. Er was een meneer in de Skiff, 33ste, die, die voer ongeveer in een opengereten open boomstam. Uh, hij heeft wel laten zien dat hij het kan, geloof ik een beetje. En daar uh, nou ja, schijnen ze nieuwe boten naartoe te willen sturen. Hij heeft het in een oude vissersboot gedaan. Nee, het was een toernooi van de Engelsen. Die hebben daar voor die 30.000 toeschouwers elke dag fantastisch gepresteerd. Ja, Nederland was een grijze muis. En die medaille, dat goud of dat brons voor die vrouwen, dat was ver achter het goud. Ja, dat was eigenlijk een beetje ingecalculeerd, maar meer ook niet. Helder, Ragnar Niemeyer over het uh, roeitoernooi. Groot-Brittannië dus naar de grote winnaar. En ook uh, Nieuw-Zeeland overigens deed daar nog heel goed. En Nederland helaas dus niet. Ragnar Niemeyer, dank. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Het is half acht geweest, hier is Rachid Finch. De Egyptische president Morsi heeft de legerleider en minister van Defensie, Tantawi, ontslagen. Ook het hoofd van de legerstaf Anan is uit zijn functie ontheven. Volgens persbureau Reuters zijn de twee legerleiders direct vervangen door twee generaals.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 Vanuit India laat correspondent Lucas Waagmeester zo zijn licht schijnen over de beleving daar van deze Olympische Spelen. Maar eerst gaan we, u heeft het al gemerkt, we lopen de sporten een beetje langs. We hebben beachvolleybal gehad, we hebben judo, we hebben, moet ik zeggen judo had, we hebben roeien gehad. En nu gaan wij het hebben, een terugblik op de Nederlanders bij het judo. Elmond uitgeschakeld voor de finale, wat is dat jammer. Ik denk dat ik hier nog wat dagen wakker zal liggen de gaat van kerk naar de grond. Al voor Ippel met een beenworp, met een beenveeg. Ja, het is al afgelopen. Die Braziliaanse die doet dat razendsnel. En uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het is over en uit voor Grol.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 2, 3, 3-0 voor Edith Bos. 3-0 in de Golden Score.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 Deel Plachard zei dat. Twee bronzen medailles, Edith Bos. En uh, Henk Gron natuurlijk. Een zeer teleurstellend judo-toernooi. Kees Jonkind, je hebt voor de televisie dat hele judo-toernooi gevolgd. Je volgt al jaren een judo. Zijn het jouw woorden eigenlijk ook een zeer teleurstellend? Ja, matig. Heel matig was het. Uh, ja, schamele oogst. Uh, ik vind uh, eigenlijk dat je sowieso, uh, als je zes kanshebbers hebt... je hebt negen judokas uh, die aan het uh, toernooi hebben meegedaan... dan waren er zes kanshebbers uh, voor, uh, voor een medaille. En uh, ja, als je er dan twee bronzen wegsleept... Dan, ja, dan is dat niet wat men verwacht had... en wat wij eigenlijk allemaal niet verwacht hadden. Je hoopt eigenlijk op goud. Ja. Dat, dat, dat, dat zou er een keer uit moeten. Hè? De, de, 2000, uh, Mark Huizinga, dat is de, de laatste. En... Uh, ja, op de een of andere manier slagen wij er toch niet in om, uh, om op de Olympische Spelen de gouden plak uh, te winnen. Observatie van buitenaf is, ik volg dat Judo puur in de uitslagen en mensen. Maar ik hoor al zo'n twintig jaar dezelfde mensen, ongeveer in de afloop, Cor van de geest, met alle respect. Het zijn wel mensen die al heel lang in dat Judo zitten. Mm -hmm. Zit daar ook wel een soort cultuurrem in dat Judo? Moeten wij niet gewoon eens vernieuwen in dat Judo? Nou, dat gaat ook wel gebeuren. Uh, Christen Korte en Kor van de Geesten die zijn pensioengerechtigd. Zeg maar maar uh, er komen wel nieuwe coaches aan. Maar je moet ook niet vergeten wat de waarde van die, uh, die twee coaches is geweest. Uh, zij hebben een uh, tweetal bolwerken opgericht. Waar ook andere coaches lopen. Uh, waar, dat doen zij allemaal niet alleen. Maar uh, dus Haarlem is heel erg het bolwerk van de mannen. En Rotterdam heel erg het bolwerk van de uh, vrouwen. En op zich die aanzuigende werking uh, en daardoor met betere mensen trainen... Dat, dat is wel goed. Alleen, ja, goed, jij, hebt, jij uh, pint het nu heel erg vast op de personen. Natuurlijk, uh, ik denk niet dat, dat het zo werkt. Ik denk niet dat het feit dat Cor van der Geest en, en ook Christen Kort al, al zo lang lopen... en Mar Marjolein van Unen niet te vergeten. Dat is de langslopende bondscoach ja. die we hebben in Nederland. Uh, ik denk eigenlijk dat het wel heel erg rustig is. Uh, want het is natuurlijk ook een, een, een aantal jaren enorm moddervechten geweest. Ja. En, en, en dat, dat is het nu niet. En en dat, waar, waar heeft het dan wel aangelegen? Uh, waar het aan gelegen heeft is dat uh, op het moment Supreme andere landen veel scherper waren. En Nederland was gewoon niet uh, scherp genoeg. We hebben wel met z'n allen heel erg gewezen naar Edith Bos en vooral naar Henk Grol. En dat is voornamelijk ook aan hemzelf te wijten. Op het moment dat hij brons wint in, uh, in Peking uh, doet hij een soort van belofte aan het Nederlandse volk van wacht maar over vier jaar uh, in wordt Londen dan wordt het goud. En die belofte was natuurlijk niet zo handig. Want uh, in vier jaar kan heel veel gebeuren. Dat, dat is hem, er is hem van alles overkomen. Heel veel uh, leed, uh, fysiek leed. Uh, allemaal verloren finales. Uh, en uh, je kunt nooit zeggen dat je over vier jaar goud gaat winnen. Omdat je gewoon niet weet wat de toekomst brengt. En hij heeft zichzelf daarop echt uh, zichzelf heel erg moeilijk gemaakt. En dat is, denk ik, maar dat is uh, een, een vage analyse van mij. Maar ik denk dat hij daaraan onderdoor is gegaan. Als hij zegt: ik heb van mezelf verloren. dan heeft hij eigenlijk verloren, denk ik, van die belofte die hij. Niet alleen zichzelf, maar het hele volk ja. heeft gedaan. En dat was denk ik niet zo handig. Dat uh, zal hij ook denk ik hopelijk niet zo snel meer doen. Zeg. We hebben vandaag Maurits Hendricks, de, de, de, de opperbaas, zeg maar, gehoord. En die noemde met name judo en roeien, zonder daar ook in te gaan op... dat hij zei, daar moet echt wat gaan gebeuren. Ja. En had hij het ook over structuren, niet zozeer over personen. Het gaat mij ook niet om de persoon, nu maar in de structuren. Wat kan Nederland veranderen? Waarin lopen wij achter ten opzichte van anderen, als we al achterlopen? Nou, waar we in achterlopen is denk ik wel die uh, structuur... Wat, wat we net zeiden, van die twee bolwerken die er zijn... Uh, ik heb uh, de visie van uh, Cor van der Geest gehoord. Die uh, technisch directeur, uh, die heeft een visiestuk geschreven van hoe je uh, uh, tussen 2013 en 2016 in Rio dus straks uh, beter judo uh, kan vertonen. En uh, hij wil eigenlijk vier steunpunten. Dat is een beetje wat de turn ook uh, doet. Vier steunpunten. En als je als judoka uh, mee wil doen aan de nationale top, dan mag je wel lid blijven van je club. Want dat is nu altijd het probleem, want dan moet je van een club en dan wordt er een andere uh, leraar die wordt boos en die wordt uh, uh, teleurgesteld en jaloers en zo. Maar dat moet je vanaf. Uh, als jij in de nationale top wil meedoen, dan moet je in een van die vier steunpunten moet je gaan trainen. En dan krijg je van de bond alle steun. En uh, het maakt niet uit voor welke club, je gaat gewoon naar die uh, steunpunt. En uh, dat kinderszinnen en zo, dat moet er een beetje uit. Op het moment dat er een hele goede judoka is... en die is, uh, nu bijvoorbeeld een, een meisje die in Rotterdam eigenlijk beter, met betere meiden zou kunnen trainen... dan zie je al heel snel dat ze de clubcoach nu zegt... nou, blijf maar bij mij, want ik kan het, uh, tot een bepaald niveau kan ik het ook wel. En dat, dat, dat is niet goed. Laten we even kijken naar uh, Elisabeth Willeboort. Want zij is uiteindelijk uitge uitgekozen hè, in plaats van Annika van Emde. Ja. Ja, het is misschien makkelijk praten achteraf, maar ja. hoe, hoe, beoor jij, ja, hoe beoordeel jij achteraf die keuze? Nou, dat kan ik helemaal niet zeggen. Nee, want want uh, we weten ik niet weet, hoe ja, van M het nee, had gedaan hier. Geen idee. Maar goed, die twee zijn zo aan elkaar gemaakt, Van Emden en Willeboortse. Eh, nou, ik weet in ieder geval zeker dat Van Emden die eerste twee potten ook gewonnen zou hebben. Wat er daarna, eh, dat, dat was tegen een Libanese en een meisje uit Burkina Faso. Zeg, uit maar ook. Maar de, dat, dat had Annika ook met twee vingers in de neus gewonnen, net als Elisabeth. En da, daarna is het eh, game on, ja. En dan, dan weet ik niet wat Annika nee. gedaan zou hebben. Nee. Judo is een uh, fysieke sport uiteraard, maar ook een grote mentale sport. Ja. Uh, we hoorden Henk Gron net uh, we hoorden Edith Bos. Uh, Beiden die zichzelf redelijke druk hebben opgelegd. Uh, anderen hoorden we ook uh, met verhalen van... ja, ik was er even niet bij, of de spanning van het toernooi. Is dat een aspect waar voldoende aandacht aan wordt besteed? En dan kom ik ook weer een beetje op... Uh, ik ben een beetje de zeurpiet, of wij niet een beetje conservatieve bond hebben... Van, daar hebben we nooit zoveel aan gedaan. Dat kunnen we zelf wel als ja. trainers. Nou, ik denk, ik denk wel dat uh, hele sterke judoka's zoals Edith uh, Bos uh, hun eigen weg wel uh, zoeken. Dus die, uh, die weten wel ongeveer wat ze nodig hebben. En uh, uh, die heeft ook hulp gezocht bij een uh, lifestyle coach in dit geval. En heeft daar ook veel uh, baat bij gehad. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het interview dat zij gaf uh, na haar bronzenwedstrijd... Uh, dat was wel een heel ander interview dan we ooit van haar gehoord hebben... na een, uh, nou ja, toch een, een vervelende uh, tegenvallen, want ze ging hier voor goud. Ja. En ze wilde graag tegen die Française. En ik vond haar heel erg volwassen en uh, heel reëel. En ik dacht wel, van, nou, jij hebt daar in ieder geval wel wat aan gehad. Als je het over Henk Grol hebt, dan uh, denk ik dat daar nog wel wat te winnen valt. Omdat uh, op het moment dat je de dagen voor een toernooi ineens gaat blokkeren... en uh, angstig wordt en uh, ja, dat je het niet meer weet... Dan, uh, dan denk ik dat er in het voortraject wel wat uh, meer aandacht aan had uh, kunnen worden besteed. Wat me wel opviel aan, aan in ieder geval een van die interviews van Edith Bos na afloop. Uh, was dat ze zei dat ze die, die coach en die hulp gezocht had. eigenlijk op aanraden van de familie. Hmm. Het was niet op aanraden van de Bond. Of? Nee, nou, ik denk wel dat het zo is dat een uh, judo-trainer uh, uh, ja, judo denkt uh, eigenlijk uh, alles te kunnen. Uh, dat zit ook in het uh, judo, uh, als je naar het oorspronkelijke judo kijkt in, uh, in Japan... dan uh, de, de sensei kon de uh, senzai je leren vechten, maar die kon als je iets brak ook de breuk zetten. Uh, dat is eigenlijk de, de meester, uh, die uh, kan eigenlijk alles. En, en daar moet, moet je het eigenlijk wel een beetje van af, want dat is een beetje ou ouderwets... Uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, een aspecten waar een, een, een trainer of een coach gewoon hulp bij nodig heeft. Ja, zoals bijvoorbeeld het hockey, hè, waar ze een, een stresscoach hebben aangesteld. Dat zou voor het Judo ook een. Ja, ik plan weet niet dus, ja, Nou ja, ik denk, kijk, als je tot de conclusie komt dat, dat stress een factor is geweest. En uh, ik heb ook begrepen dat. Uh, kijk, ze verloren allebei uh, de kwartfinale van een Duitse, uh, Duitse deelnemer, uh, Edith en, uh, en Henk. Uh, en... In principe zijn dat allebei judoka's waar ze van zouden moeten kunnen winnen. Dus dan zeggen wij al heel snel... die Duitsers hebben het beter op de rails dan de Nederlanders. En ik denk ook dat dat zo is. En op het moment dat zij dus verliezen... dan is er ongelooflijke uh, paniek in, de park, want, in het park. Want dan, dan, dan moeten ze opgelapt worden, en vooral mentaal... om de stap weer te zetten om dan voor brons te gaan. En dat is in beide gevallen is dat wel gelukt. Maar dat heeft heel veel uh, bloed, zweet en tranen gekost. Er moesten zelfs mensen van de tribune worden gesleept, uh, mede-judoka's... Om, om ze weer op het spoor te krijgen. Nou, en dat, Ik weet niet, daar, daar, uh, daar zit wel de crux, volgens mij. Daar is wel wat aan de hand. Mijn laatste vraag is, is er voldoende talent? Want daar begint het natuurlijk mm. ook allemaal gewoon mee. We kunnen heel, alles heel goed begeleiden. Is er voldoende talent in de ogen van de mensen die judo begeleiden? Hebben wij voldoende waarvan we kunnen zeggen... we gaan met een, een ploeg, met nieuwe mensen... gaan wij een stap richting Rio maken? Nee, nou, te weinig. En zeker bij de mannen. Uh, er is een, uh, een hele generatie uh, talentvolle judoka's... die op EK's en WK's junioren grote prijzen hebben gewonnen. Die is verdwenen. Gewoon niet meer aanwezig. Die hebben het niet gered. Me, uh, hebben andere dingen uh, leuker gevonden. Kunnen het niet opbrengen. Zijn gewoon uh, weg. En uh, da daarom denk ik ook dat Cor van der Geest... laatst zo'n appel deed. En uh, riep, uh, Nederland is een decadent land aan het worden. Uh, dit soort jongens hoeven niet per se alles uit de kast te halen om uh, te slagen als judoka... want ze kunnen ook nog een andere carrière. Uh, en, en in Brazilië, als je naar Brazilië kijkt naar die meiden uit Brazilië... die komen allemaal uit favelas. Daar, daar zijn van die projecten opgezet. En als je met het judo de top haalt, dan kom je uit de sloppen. En die meiden die vechten uh, op leven en dood. Daar, daar zit zo'n enorm andere drive achter dan in Nederland. En dat is wat Cor van de Geest natuurlijk ook wil aangeven. Op de een of andere manier, als je dat er niet in krijgen... Het, de, de intrinsieke... Uh, motivatie om koetke koet uh, dat gevecht te willen winnen uh, op leven en dood. Uh, drop of eronder. Do or die. Hè? Dan als dat niet gebeurt dan krijgen wij geen kampioenen. Je moet je bijna op een andere sport gaan toeleggen. Kees, wat je over vier jaar naar de spelen ja. <laughs> ja, geef mij zwemmen. Joh. Hockey, ja, turnen. Ja, ja, We hebben nog wel wat in de aanbieding. Kees Jokit, ontzettend dank voor je toelichting dat okay. je hier wilde zijn. Dankjewel. I'm Cold malice van uh, iemand die heel populair is, vooral bij de liefhebbers Paul Weller. Suriname zou geïsoleerd worden van de rest van de wereld. De economie zou instorten met Desi Boutersen als president. Dat waren de verwachtingen in 2010. Nu, twee jaar later, groeit de economie en wordt er geïnvesteerd in volksgezondheid en onderwijs daar. Een verslag hoort u over twee jaar Boutersen van correspondent Harmen Boerboom.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 te komen, waarbij we kunnen zeggen: hey, we kunnen misschien niet 100% alles rondkrijgen. maar laten we tenminste on speaking terms zijn. en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen als naties. Dat was de parlementariër Karel Breveld. Een verslag vanuit Paramaribo van harmen Boerboom. Nee, we maken een rondje langs de velden, maar langs hele grote velden. Want we nou, zijn begonnen met het veld China. en we gaan nu naar het veld uh, India. Lucas Waagmeester, correspondent daar in Bombay. Goedenavond. Goedenavond. 55e plek India, 0 goud, 2 zilver, 4 brons. Um, um, nou, even naar die spelen. Wat, wat was voor India het meest uh, memorabele moment of het meest belangrijke moment? Nou, eigenlijk vandaag de afsluitende medaillespiegel. Hè. Tenminste, dat vind ik wel. Die, dat gigantische India, het op één na grootste land ter wereld... eindigt inderdaad onder Granada, de Bahama's. Moet je maar eens kijken in die medaillespiegel. Onder Letland en Trinidad. Het is echt om te huilen... Nee, ja, een opmerkelijk moment uh, nou, vanuit ons gezien. Hè, de winnende goal van Nederland in de eerste hockeywedstrijd misschien tegen India. Het werd maar 3-2. Tweede strafgoornet voor Nederland. Beusthof staat nu niet binnen de lijnen. Mink van der Weerde wel. En die heeft vooral een hele harde push. Van der Weerde. Oh, wat zit hij er hard in. Wat zit hij er hard in. En dan juichen de Nederlanders hier. En is hij, Nink van der Weerde, uiteindelijk dan toch de matchwinner. Staat dit voor jou een beetje een model, zeg maar, het eens zo grote hockeyland India... wat ook in die sport eigenlijk helemaal niet meer meedoet? Ja, precies. Hè. Dat, was wel, uh, dat was hier ook wel de teneur. Hockey is nog steeds de nationale sport in India, voor wat het waard is. De enige teamsport waarin India ooit... Goud haalde op de Olympische Spelen, ook wel flink wat. Hè? Acht keer, tussen 1928 en de jaren 80. India was een angstgekener, hè? toch ook voor ons. In de ja. tijd van Floris-Jan Bovenlander, zou ik maar zeggen. Van we waren we we echt nog bang voor India. <laughs> Uh, van Tom van Teck. We waren bang voor India, toch, uh, Tom? Ik bedoel, ja, nee, was uh, maar het is grootheid, helemaal niks meer. was een grootheid. Is helemaal... Maar ja. en over die hele linie, want je zegt het natuurlijk net... zo'n groot land met zoveel mensen... en inmiddels toch ook wel heel wat geld... in een aantal segmenten van de samenleving. Wat, wat, wat, wat wil men met die sport? Hoe kijkt men daarnaar? Nou, met, met hockey is het, uh, is het eigenlijk een beetje over. Hè? Dus er gaan stemmen op om dat hele hockey maar af te schaffen. In ieder geval als nationale sport. Commentatoren waren echt vlijmscherp in de kranten deze week. Uh, er wordt zelfs verloren van België. Wordt er wordt gelachen in de kranten. We zijn dus duidelijk niet de enige die lachen om de Belgen. Uh, het hockey heeft echt hier afgedaan. Uh, in de aanloop naar de volgende spelen is het vast wel weer... Uh, toch wel weer de hoop die daarop wordt gevestigd. Want heel veel meer smaken uh, zijn er gewoon niet. Hè? India... Ja, het grote India doet op de Olympische Spelen überhaupt eigenlijk niet echt mee. En nu zelfs met die ene hoop die ene hoop het hockey, in ieder geval in het verleden de grote hoop... is het ook, uh, ja, men verwacht er ook in de toekomst eigenlijk niet al te veel meer van. En waar komt dat door dat India zo slecht gepresteerd heeft? Want als je kijkt naar China, hè, toch veel successen behaalt. Wat, wat is er dan in India dat dat niet gebeurt? Ja, dat is een bizar verschil tussen die twee landen. Heel opmerkelijk vind ik. China doet het altijd verschrikkelijk goed. Nu weer 38 medailles. Je hoort net van Karin Eshuis. En er wordt altijd gezegd, dat is de omvang. Er zijn gewoon heel veel Chinezen. Maar er zijn ook heel veel Indiërs. Er zijn net zoveel Indiërs bijna. Dat is het meest bizarre verschil eigenlijk tussen die twee landen. En er zijn mensen die zeggen, het is de cultuur. India is geen sportland. Klopt wel een beetje. Op scholen, universiteiten speelt sport eigenlijk niet echt een hoofdrol. Het is iets elitairs. Je moet er maar geld en tijd voor hebben. En dat hebben natuurlijk heel veel Indiërs niet, laten we eerlijk zijn. Daarnaast is sport ook bij uitstek een branche waarin heel veel geld omgaat. En dat is in India meestal juist niet een, succes, een sleutel uh, voor succes. Waar veel geld zit, zitten ook mensen die dat geld willen hebben. De corruptie is enorm. Dat leidt tot slechte faciliteiten. De hele belabberde organisatiegraad hebben heel veel sporten hier... Uh, dus ja, behalve cricket natuurlijk uh, speelt, ja. uh, speelt uh, de, in, uh, de sport in de Indiaanse samenleving gewoon niet een hele grote rol. Zover wij weten, Lucas, dat cricket nog niet op het uh, uh, lijstje van het IOC. Dus ze zullen het er nog even mee moeten doen. En uh, maar eens goed moeten nadenken hoe ze er over vier jaar met een betere spiegel willen komen. 55ste, ja, we zeggen het nog maar eens, niet om het in te wrijven: 0-goud, 2-zilver, 4-brons. Lucas Waagmeester vanuit Bombay, dankjewel. En daarmee is voor ons uh, dit Olympisch project, deze Radio 1 sportzomerproject, is afgelopen Tom. Ja. En wij moeten vandaag aan elkaar vragen, alle presentatoren aan het eind, wat was voor jou... Het moment van deze spelen. Ja, er waren er natuurlijk een paar, maar ik wil ook wat ruimte aan anderen laten. Natuurlijk ja. nog hè, uh, Zonderland, flys to Wonderland. Vond ik wel een schitterende kop in de Engelse krant. Maar ik vond toch wel een van de mooiste dingen gisteravond de 4 keer 100 meter van Jamaica. En waarom? Ik heb Oezijn Bolt nog nooit op zijn hart zien lopen. En die heeft al vijf gouden medailles. En altijd had ik het idee dat hij een beetje inhield. En gisteren bij dat laatste 100 meter van Bolt dacht ik ineens, die man loopt vol uit. Hij keek niet meer, was vol geconcentreerd en hij liep niet 80, 84 of 90. Maar hij liep 100 meter hij voluit. eindelijk zijn best een split gedaan. Een splittijd van 8-8, heb ik begrepen, met die startmeet. Het is onwaarschijnlijk, maar ik vind die man een fenomeen. Ik vind die man een geweldig man. Ik vind heel veel mensen geweldig. Ik heb enorm van die spelen genoten. Maar als je er dan toch net iets uit moet halen... dan is het de zesde medaille, de gouden medaille van Usain Bolt voor mij. En nu kom ik bij jou. Ja, voor mij was het uh, eigenlijk de sportbeleving... de geluidsgolven in de stadions... Voor mij was dat nieuw, fantastisch als we langs dat atletiekstadion liepen die enorme golven van gejuich, sowieso een heel positief geluid. En ook toen wij na een uitzending uh, heel hard moesten hollen om de halve finale van het hockey te zien, uh, Nederland, Groot-Brittannië en we waren net ietsje te laat. We hoorden enorm gejuich weer zo'n golf uit het stadion en dan loop je daar buiten. Ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. Wie heeft er gescoord? Wie heeft er gescoord? Dat was Nederland gelukkig. Die, maar die verwachting, die enorme opwinding... dat was echt het moment waarvan ik dacht... oh, wat ben ik gelukkig dat ik hierheen kan. En uh, gelukkig scoorden ze toen nog acht keer. Dus we hadden verder helemaal niks te klagen. Maar dat dus, uh, geluid, dat neem ik mee naar jouw huis. Jouw nieuwsliefde is een klein beetje de sportliefde ah. overgeslagen. Ik had het allebei al, maar uh, het was nou, een feest om hier te zijn. Het was een feest om 66 dagen lang uh, dit blok uh, met elkaar te mogen uh, doen. Het is de laatste dag van de sportzomer. U hoort ons allemaal ongetwijfeld terug. Maar de sportzomer gaat door. En de sluiting vanavond is nog een heel belangrijk iets. En al die rondjes langs de landen en langs de andere sporten... met onze mensen die daar verslag over hebben gedaan...